8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama geeft zometeen een verklaring... over de situatie in Libië. Hij is op zijn vakantieadres in Martus Vineyard bijgepraat over de ont ontwikkelingen door een van zijn veiligheidsadviseurs. In Tripoli hebben troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi... zijn zoon Mohammed bevrijd. Die was gisteren gevangen genomen door de opstandelingen... en had huisarrest. De troepen bestormden het huis waar hij vast zat... en wisten hem te bevrijden na gevechten met rebellen... meldt Al Jazeera. De rebellen hadden drie van Gaddafi's zonen in handen. Ondertussen wordt naasten gezocht naar kolonel Gaddafi. Misschien zit hij nog in zijn hoofdkwartier in Tripoli. Hij kan daar ook vanochtend met gepantserde voertuigen zijn vertrokken. Zoals ooggetuigen zeggen. Vier Nederlandse banken hebben in 2009 miljarden geleend... van de Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve. Dat blijkt uit cijfers in handen van perspro Bloomberg... Het Belgisch-Nederlandse Fortis leende het meest, bijna 26 miljard dollar. Ook de Rabobank, ABN AMRO en ING maakten gebruik van de noodleningen. Het was al bekend dat een aantal Nederlandse banken geld had geleend bij de Fed, maar nu blijkt dat het om hogere bedragen gaat dan gedacht. In totaal verstrekte de Fed 1200 miljard dollar aan noodleningen. De Amerikaanse Centrale Bank leende de helft van dat bedrag uit aan buitenlandse banken, waaronder dus ook vier Nederlandse. De meeste Europese beurzen eindigden vandaag in de plus. De aex index sloot met een winst van 0,8 In de voorbije weken verloor de beurs meer dan 20 Ook de beurzen in Parijs en Londen boekten vandaag winst, 1,1 Alleen in Frankvoort was een klein verlies van 0,1 Het weer, bewolking en hier en daar buien. Morgen vrij veel bewolking, soms ook wat zon. In de loop van de dag forse onweersbuien. Het wordt smiddags maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Margrethe Rijntjes. Een heel goedenavond. En ook vanavond in twee dingen weer onze zomerserie... met recht van spreken. En vanavond praat ik met een heel bekende topadvocate. Straks ga ik vertellen wie dat is. Maar we gaan eerst hockeyen, want onze mannen... die spelen in Duitsland, het EK. Ze spelen vanavond tegen Engeland en staan voor. Toch, Geert Groot? Jazeker, een kwartier gevorderd in de tweede helft. Inmiddels Nederland, Engeland en Nederland leidt met 3-1. Goed begin voor Nederland in de eerste helft. Billy Bakker, 0-1 na zes minuten. Toen zakte het wat weg, dreigde Engeland terug te komen. 1-1 door Daly met vlak voor rust. Veel kansen voor Engeland, maar direct na rust. Twee doelpunten achter elkaar voor Nederland binnen een minuut. Eerst een strafbal van Take Takema, 2-1 en daarna Billy Bakker voor 3-1. Belangrijk is het voor Nederland, want winst vanavond betekent bijna zeker... dat je in de halve finale staat van dit... Europees kampioenschap hier in München-Gladbach. En dat betekent dan ook bijna zeker, want Engeland zal ook wel meegaan... uit de groep van Nederland dat Nederland zich heeft geplaatst... voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Dat is de inzet hier ook van dit Europees kampioenschap. Niet alleen straks de titel, aanstaande zondag... maar ook plaatsing voor de Olympische Spelen. Wat dat betreft gaat het voor Nederland dus heel goed. Leidt het tegen Engeland met 3-1 twee dingen En we blijven die wedstrijd daar in Duitsland volgen voor u. Goed, ik zei het al, vanavond weer onze zomerserie met Recht van Spreken. Elke maandag en ook vrijdag in de zomer praten we met ervaren vakmensen over hun carrière... en de lessen die zij geleerd hebben en ook de raad die zij vervolgens aan ons willen meegeven. En vanavond is dit mijn gast. Ines Wesky, advocaat, 56 jaar. Ze werkt sinds 1978 voor het advocatenkantoor van haar zus Mirjam in Rotterdam. Uiteindelijk is mijn kant van het geheel het zoeken naar rechtvaardigheid en het zoeken naar strengheid. Want strengheid is in het recht soms de enige weg. Ze verdedigde onder andere Desi Bouterse en Gus Kouwenhoven. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het niet klopt, dat het niet is gebeurd, dat deze constructie niet mag. Ze valt op met haar zwaar omlijnde ogen en is een echte workaholic. Right. Ines Wesky, u heeft vanavond het recht van spreken. Rock'n'roll. Goedenavond, Ines Wesky. Ja. Goedenavond. Ja, u werkt gewoon in uw eigen kantoor natuurlijk... maar u bent aangesloten bij uw zuster ja. ooit in 1978. Ja, exact. Zo zo Jansen en Jansen, ja. Ja, want de wenkbrauwen gingen omhoog toen u dit hoorde. Ja, het leek net alsof ik in, in loondienst van mijn zuster was. Is niet <lacht> zo. Meteen rechtgezet. Het is wel mijn hoeder, maar ik ben nog niet in loondienst. Jij is uw hoeder? <lacht> ja, in die zin wel, uiteraard. Een beetje ook? Of niet? Ja, een beetje wel. Ik, ik, uh, ik dender door in mijn zaken en zij uh, houdt dat ook soms nog een beetje in de gaten... wat ik aan het doen ben. Ja, corrigeert ze u wel eens? Nee, dat niet. Maar Administratief okay. het woord, het, het, het kantoor met alle andere advocaten daar is zij meer in gespecialiseerd. Naast uiteraard haar eigen vakgebieden, bestuursrecht, noem mm -hmm. maar op, maar dat houdt zij ook nog in de gaten. Uh, ja, u bent sinds kort gezien in een, uh, een spotje, zo waar van de telefoongids. Wat zien we? We zien een stelletje dieven uh, en die plegen een mislukte overval en krijgen dan u vervolgens als advocaten. We zien u in dat spotje, in de rechtszaal. En u zegt tegen die mannen, uw cliënten, ride, rock and rock'n'roll. Ja. En, en wij zeiden op de redactie, <laughs> hé, hoezo? <laughs> Waarom zegt ze dat? Ja, precies, dat zou je ook zonder meer je kunnen gaan afvragen. Het is ook niet iets wat ik gebruikelijk zeg, nee. überhaupt, nog nooit gedaan. <laughs> maar in dit geval had het van doen met het feit dat deze uh, figuranten, deze personen die dan eerst een ramkraak plegen tijdens... He, na allerlei winkels te hebben bezocht... die ze dan via he, het, uh, het onderwerp waar deze spot over gaat uh, gevonden hebben... en dan die ramkraakplegen, naar binnen rijden... en tijdens dat naar binnen rijden roepen ze... maar dat is moeilijk te horen kennelijk... Uh, rock'n'roll gillen ze. En vandaar dat ik daar dan sta naast dit geblutst, inmiddels uh, ploegje figuren ja. in de zittingzaal. En ik dan, omdat ze nog aan het ruzieën zijn, zeg right, hè, work and roll, een beetje licht smalend zal, het, zal ik het maar noemen. Ja, en hoeveel, ja. hoeveel takes waren er nodig om u dat zo, zo natuurlijk mogelijk <laughs> te laten zeggen? Oh, dat gaat mij zeer natuurlijk af, ja. Wat was nou een argument om het te doen, het belangrijkste? Het, nou, ik was benaderd door de, door de regisseur die Aha. dit dus uh, gemaakt had. Ik vond het een, een aardig scenario, zal ik het maar noemen. En ik vond het gewoon wel aardig, omdat het ook niet, niet laat ik zeggen, clasht met het beroep. Het bevindt zich in de rechtszaal, ik heb daar ook een toga aan. Ik heb ook, ben ook als figuur daar advocaat. Ja. En laat ik zeggen, nee, dat, dat kon wel. Ja. En was het leuk? Ja, het was best aardig om dat allemaal zo uh, te doen, ja. Nee, want ik was enigszins verrast. Ja. U zelf ook? Nou, ik, ik word natuurlijk wel eens vaker voor het een of ander gevraagd. En ik wens mij over het algemeen niet te verbinden aan iets... waarvan ik wellicht later zou denken, wat heb ik nou toch aanbevolen? Dat wil ik niet. Dus ik wil het wel ook wel kunnen verantwoorden... Wat ik, wat ik, waarin ik figureer. Mm -hmm. Ik wil niet gecompromitteerd worden. Ik zou ook niet hebben gewild dat er allerlei dingen... werden gezegd of gedaan... waar ik dan als uh, toeschouwer naast zou hebben gezeten... of aan deel leek te hebben genomen. Goed, er zijn allerlei criteria... waaraan dit allemaal moet gaan voldoen. Mm -hmm. En dat was het wel. Ja. Dus ik zag daar geen, uh, nee, geen gewetensbezwaren u, bij. Nee, want u komt er heel ernstig over eigenlijk. Het is een beetje frivol voor ja, u doen, of niet? Nou, ik kom daar volgens mij ook niet heel erg... Nee, maar het over. feit dat u meedoet aan zo'n spot. Ja, ja, ja. maar zo ziet u maar, hè? Ja, precies. <laughs> Twee dingen, hè? U verrast u zelf. <laughs> ja, precies. U bent 30 jaar advocaat. U bent echt ja, de, een meer, van de top meer zelf 33. Dan. Ja, nou, ja, sinds 78. Ja, ja dat op. is toch een heleboel jaren. Stel, um, u zou uzelf zien als advocaat. Zou u uzelf als advocaat willen? Uiteraard... He? Men vindt altijd dat men gelijk heeft zelf. Mm -hmm. En dat dat gelijk ook behaald moet worden. En uiteraard, uiteraard misschien dat sommigen zulke zelfkennis hebben... dat ze zichzelf niet meer aan iemand anders zouden aanbevelen. Dat, dat, je zou, zou u... nooit je eigen advocaat overigens moeten zijn. Überhaupt? Nee. Maar waarom zou u zelf aanbevelen? Omdat... Ja, dit is bijna, zou ik zeggen, Amerikaans aandoend... om jezelf te gaan aanbevelen, nou, maar u vast waarnaar wel. je zou streven, waarnaar ik streef... dat is dat je iets goed doet, dat je je einddoel ook tracht te behalen... dat je dat op een manier doet dat je achteraf weet, we hebben alles gedaan. Hè? Dit is wat eruit kwam, is het beste. En uh, dat is denk ik het belangrijkste. Met hart en ziel? Ja, met een geweten en kennis, met moed... Met onafhankelijkheid, dat is vooral van groot belang. En natuurlijk, daar moet je ook enige, enig niveau van een ziel hebben, denk ik. Ja, anders dan wordt men misschien een soort android. Hè. Want, wat deed die? Wat zegt u? Wat deed die? Nou, een android, hè? een niet-humanitair niet wezen. Een, een in elkaar geflanst, functionerend... Iets, dat, dat is natuurlijk juist niet de bedoeling. Hè? Je, moet, je moet niet alleen het wetboek kennen... je moet niet alleen weten wat het dossier inhoudt... maar je moet ook weten welke route je moet nemen... welke verweren je moet gaan voeren. Alles wat daar allemaal mee van doen heeft... met wat daar uiteindelijk in die hoofden van die rechters... want dat zijn toch in mijn vakgebied... en ik zou zeggen bij de gemiddelde advocaat toch altijd... de eind, de ja. eind hè? We het de met doel zijn. exact met mij eens zijn, zij moeten, zij moeten ook in feite die balans kunnen vinden... tussen dat wat er zich voordoet in die zaak... en dat wat er uh, te vertalen is ja. in dat wetboek. U bent, uh, dat, dat werd ook duidelijk aan het begin van die uitzending... Hè, in, in de kop, om het maar zo te mm. zeggen... u bent ook vooral bekend om hoe u eruit ziet... Letterlijk. U heeft zwart omlijnde ogen, u heeft uh, zwart haar, u heeft uh, altijd zwart. Ja, Maar kleding. dat is toch niet zo uh, opvallend. Nou, als u straatbeeld bekijkt, dan denk ik dat u uh, heel wat meer. Uh, nee, maar u, beschildering voor, uh, ziet uw schildering voor In uw vakgebied, hey, uw, uw vakgenoten zien er over het algemeen niet uit zoals u. Dat kunt u toch bevestigen. Ja, je kan je afvragen, soms is het, is het dat lijntje dan om de ogen? Is dat het dan? Ik weet het niet. Nee, u, u, ja, want er zijn serieus wel serieus over die... in discussie? Of... Wat zegt u? Nou zij? vindt u serieus dat ik een punt aasnaar van denk, nou ja, hoezo? <lacht> ja, maar wie ziet zichzelf nou daadwerkelijk, zoals die is? Hè? Nee, maar goed, u, het is, u maakt uw ogen op een bepaalde manier op... Hm. Ja. Uh, u draagt voornamelijk uh, donkere ja, kleding. daar heeft u volstrekt gelijk in. Ergert het u dat u daarop aangesproken wordt door mensen? Nee, wel nee. Nee? Nee hoor. Is, het nee. Een, is er maar iets... Maar het wordt daar over het algemeen niet op aangesproken. Nee. Het is misschien iets voor het publiek. Hè? De, laat ik zeggen, de, de buitenwacht die dat misschien zo ziet. Maar binnen... Binnen het rechtsbedrijf, binnen de, de cliëntenbestanden, binnen, noem maar op. Je, gewoon je werk, daar, mm. daar is dat niet een factor van belang. Maar u gaat er toch niet vanuit dat mensen dat niet met elkaar hebben besproken? Want het is nog opvallend. Ja, nogmaals, ik vind het niet zo opvallend. In the eye of the beholder zou je kunnen zeggen... er zijn mensen die met een dikke laag spul op hun gezicht rondlopen. Ja, huh? zo'n soort mogelijk. verstikkend iets, dat ja. moet ik ook is niet Is het aan zo denken? dat als u nog niet opgemaakt bent thuis, ja. de bel gaat... Doet ja, u dan open? Ik doe überhaupt niet open. Oh, want? Zonder afspraak wordt er niet opengedaan. Nee? Nee, nee, nee, nee. Nee, doet u zomaar open? Nee, zeker, ik... Uh... U bent, ja, u bent zo iemand die, hup, wordt aangebeld, open doet. Maar, u, bij U neemt ook altijd doet... de telefoon op. Ja, u niet? <laughs> nee. Leg eens uit. Nee, ik neem niet zomaar de telefoon op. Dan, dan... Maar uit wat voor reden? Ik zie niet de verplichting om mijn deur open te doen als er wordt aangebeld. Dat... Dat, dat zie ik niet. Ik weet niet wie daar voor de deur staat. Dat kan wel... Dat kan wel? Uh... Dat kan wel. Oh, iets zijn wat ik niet heb uitgenodigd. Ja. Dus, uh... Maar het kan ook een, een vriend zijn of de buurman. Die bellen niet zomaar aan. Nee, die weten dat natuurlijk. <laughs> Precies. Ja, dat is, dat, dat, ja, laat ik zeggen, dat zijn bepaalde omgangsvormen... die, uh, die je moet hebben om iemand te kunnen benaderen. Dat, uh, dat is bij mij wel van belang. En die heeft u niet, bedoelt u... Ik heb dat wel. Ik zal nooit zomaar bij iemand langs gaan hè? ergens aanbellen en dan zeggen hier ben ik. Je komt kom misschien helemaal niet gelegen. En was dat in uw studietijd ook al zo? Ja, ik zou bijna kunnen zeggen: je bent zoals je bent en zo is het altijd geweest, inderdaad. Ik, ik vind dat er enige afstand moet kunnen bestaan tussen, tussen personen. Je, je moet je niet opdringen en anderen moeten zich niet aan jou opdringen. Nee, oké, okay, maar dat ervaart u dus de deur open doen voor iemand als opdringen. Ja. Ja, u gaat er zelf om lachen. Ja. Omdat ja, u zich realiseert om... dat het opmerkelijk is? Nee, dat is hetzelfde als mensen die vinden dat je iedereen een hand moet geven. Of uh, drie, uh, drie kussen, uh, hè? een wild vreemde. Dat, dat zie ik allemaal als vergaand intrusive. Hè? Dat gaat heel ver, vind ik. Een hand geven ook? Ja. Ook niet, want wij gaven elkaar hier net nou, nee, voor de ik uit. Ik geef allerlei handen, uiteraard. Uh, hè? Dat, dat is op zich niet een... Uh een heel bijzonder item, maar, maar lichamelijke contacten tussen vreemden... daar gaat men over het algemeen heel makkelijk mee om, vind ik. En met vrienden? Bent u een, een knuffelaar? <lacht> Wat denkt u? <lacht> nou, ik denk het niet. <lacht> nee, nee, nee. Ik zie dat niet als nou te prefereren uitingsvorm. Nee. En geeft u mensen wel eens een kus? Nou, zover zal ik hier niet gaan. Hoe, hoe, hoe, waar, waar het criterium zit, dat zal ik hier niet. Uh, nee, maar toelichten. dat gebeurt wel eens. Of bent u echt. Heeft het is echt voorgekomen. Afweer... Ja, laat we het daar maar op houden. Ja. Ja, gelukkig. Ik, ik zal het niet uitsluiten dat het is gebeurd. Um, deze, uh, deze uitzending was ook hockey, hè? Zullen we eens even hoe het ervoor staat? Ja. Uh, we gaan eens even naar Gerard de Groot. In Duitsland spelen de Nederlandse mannen tegen de Engelse heren. Uh, en net stonden ze voor. Hoe staat ze nu voor? De marge was uh, 2 doelpunten, 3-1 werden door Billy Bakker. Even kwam Engeland dichterbij door Matt Daly, ook de man die het eerste doelpunt voor Engeland scoorde, 3-2. Maar binnen een minuut of anderhalf was het weer Billy Bakker met zijn derde doelpunt van de avond die voor 4-2 zorgt. En met nu nog te spelen, 8,5 minuut, denk je, ja je weet het nooit hoor, het kan snel gaan bij hockey met een paar strafcorner's en het is zo weer gelijk. Maar ik denk dat Nederland de zaak goed in handen heeft, dat Nederland die laatste 8,5 minuut gaat uitspelen. 4-2 staat Nederland voor en dat Nederland dan bijna bijna zeker in de halve finale staat. Er kunnen nog allerlei rare dingen gebeuren overmorgen... in de laatste ronde van de voorronde van dit kampioenschap. Maar voorlopig glijdt Nederland hier tegen Engeland... afgetekend met 4-2. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen praat ik met strafrechtadvocaat Ines Wesky in onze serie Met recht van spreken. Uh, mensen die ons hun levenservaring en hun wijze lessen gaan doorgeven. Uh, u werkt samen met uw zus en uw zoon, niet te vergeten. Uw zoon, Ja, Kie. voordat we afdalen in het full body contact. Precies. Ik heb godzijdank <laughs> een, een, een hand van u gekregen. Ja, precies. Zo ziet u maar. De... Ja, precies. Passant. Ik ben door de ballotage ja. gekomen. <laughs> We hebben u zo'n Guy gebeld. Dertig ja. oh. is hij inmiddels. Ja. En um, deze uh, uitzending gaat ook over wat, wat u mensen wil meegeven. En we hmm. hebben gevraagd aan hem wat u aan hem heeft meegegeven. Wat hij van u geleerd heeft. Wat mij vooral geleerd is, is eigenlijk dat je altijd je vraagtekens dient te stellen... bij al hetgeen tegen je wordt gezegd, of anders wordt gepresenteerd. Je moet niet zomaar alles aannemen. En vooral wees kritisch. Ja, ik heb nog steeds het gezonde uh, wantrouwen, wat iedereen moet hebben in het vak. Maar nog niet uh, in die mate als mijn moeder. Maar ja, wat nieuws kan nog komen. Wantrouwen, diep wantrouwen. Ah. Ja. Wat, wat is dat, wantrouwen? Ja, wantrouwen, hij spreekt natuurlijk ongetwijfeld over dit vak waarin ik mij beweeg. En daar heb je wantrouwen in een gezonde... Mate voor nodig. Je krijgt een dossier, je krijgt een cliënt en vervolgens wordt er van je verwacht dat je aan de hand daarvan een waarheid reconstrueert, een onderzoek reconstrueert. En dan leert helaas misschien de ervaring dat niet alles wat zich daarin voordoet, wat daar op papier staat, dat dat ook de volledige waarheid is vertegenwoordigd. Een onderzoek kan op een andere manier begonnen zijn. De stap van A naar B kan anders zijn. Dat vergt soms een enorme ja. inspanning alleen, om dat boven water te is krijgen. Is het alleen maar in uw vak, dat wantrouwen? Of is dat gewoon waarvan u denkt, ja, zo sta ik in het leven? Ja, u, u wenst nu <laughs> weer om de diepte in te gaan met betrekking tot achterliggende karaktereigenschappen. Natuurlijk, dat is ook zo. Daar kan ik wel in zeggen. Ja, natuurlijk. Dat dat uh, het zit in mij om niet alles aan face value zeg maar te nemen. Uh, ik ik heb de neiging, en ik denk in dit vak is dat maar goed ook... en de, de, zoals ik zeg, de, de, de zaken hebben geleerd dat dat nodig was... maar om inderdaad bij vraag 1 misschien je ook al af te vragen... maar wat is daar aan vooraf gegaan? Wat is het voortraject? En het wantrouwen moet gebruikt worden als middel dus. Ja. Om... En zijn er ook mensen die u blind vertrouwt? Jawel. Wie? Familieleden, een aantal familieleden, de, de, de, je naaste, die, die moet je blind vertrouwen. Maar dat doet zou u dat diep ook die droevig zijn als dat niet zo was? En dat doet u ook echt. Ja, ja. La, laat ik het zo zeggen: er, er moeten loyaliteiten bestaan. De, de, je, hebt, je hebt mensen die, die, en dat gaat soms heel ver... we kennen natuurlijk allerlei conflictsituaties, oorlogen... Uh, wij weten hoe de mens in staat is tot verraad. Hè? Maar ook soms, want dat is helaas in mindere mate... hoe de mens in staat is tot loyaliteit. Hè? Tot het zichzelf overstijgen, uh, om anderen te helpen. Ja. Hè? Dat, dat daar tussen die twee uitersten zit natuurlijk van alles. Daar zit lafheid tussen, daar zit meelopen tussen. En, um, en aan de andere kant moed. Ja. Maar, maar is ook dat, wel eens... dat is dus wat ik bedoel. Je hebt een kern waar je voor jezelf bij moet blijven. Van Dit is wat ik wel wil, dit is wat ik niet wil. Ik ben een groot voorstander van de kunst van het nee zeggen. En ook moet je weten waar je lo loyaliteiten zitten. En dat niet verraden. Verraden in de zin van verlogen. Nou, dat, de, tussen deze, hè, deze marges moet je je voortbewegen. Maar u begint altijd aan de kant van het wantrouwen. Want u zegt tussen ja, deze twee marges... dat is de maar veiligheidsmarge. Altijd... Dat is de veiligheidsmarge. Maar dat klinkt als, als iemand die dingen heeft meegemaakt... ook waardoor ze zo aan die kant is gaan staan ja, Ik zou zeggen dat je blind zou moeten zijn om niet enig wantrouwen tot met je mee te dragen. Nee, maar zijn er, er zijn... dingen gebeurd in uw leven waardoor dit gegroeid is, behalve uw vak? Nee, dat, dat heb ik zo meegekregen. Ja? Ik denk dat de geschiedenis leert dat dat nodig is. En helaas is het zo dat... En misschien is dat wel mooi als je na volledig naïef door het leven gaat. Hè? Helaas is het dan wel vaak zo dat je vervolgens... Uh, prooi wordt. Hè. Dat leert ook de geschiedenis. Dat er uh, toch grote groepen mensen zijn... die zich laten leiden tot het verkeerde. Le ja. Zich laten misleiden. Dat zie je heel veel. En als wij dan vragen aan u de wijze les die u aan ons wil meegeven. Uw zoon zegt, nou eigenlijk wantrouwde mens. Dat is haar les die ik heb meegekregen als zoon. Is er nog een andere? Ja, moet dus. Wees onafhankelijk. Dat is heel van groot belang. Durft altijd nee te zeggen. Heeft u altijd moed gehad? Ja, ja. Als je keuzes moet maken, hè, de keuze tussen zal ik een makkelijke beslissing nemen, zal, zal het een moeilijke? Dat... Nou, een moeilijk... er zijn natuurlijk in mijn vak zijn er natuurlijk vele momenten waarop je moet kiezen. Kiezen tussen zal ik de moeilijke weg nemen, namelijk door die en die verweren te gaan voeren die jou misschien niet tot een aardig iemand in het proces maken. Dat je bepaalde getuigen moet gaan ondervragen. Dat je daarin door en ja. door en door gaat. En dan deed u het. En dan doe ik dat. Als ik denk dat het nodig, dat, dat moet dus. Want dat doel moet bereikt kunnen mm. worden. En dat is een gerechtvaardig doel. Dan moet je dat dus doen. Ja. Natuurlijk niet over andermans uh, En wat heeft heen, u daarbij? Wat moet. is de bron van dat u daar zoveel moed voor op kan brengen? Dat, dat zit in je. Maar waar... ja, Het is net als, als personen die, eh, ook in dit vak... Hè, dan, dan zie je dat sommigen ineens een andere identiteit proberen aan te nemen. Hè, dat ze denken, nou, ik moet op die manier gaan pleiten. Of ik moet me zo gaan gedragen. Maar dat was u niet ook al toen u een beginneling was? Ja? Ja. Ja, ja, want dat, is je, dat, dat ben jij. En vervolgens moet jij je kennis vergroten. En je gereedschap steeds verfijnen. En uh, daarin beter worden. Maar de, de kern blijft dezelfde. Dat is diezelfde persoon. Ja. Die bestond al. En wat, wat hebben uw ouders daarin u dan meegegeven? Dat dit mogelijk is. Dat je zo bent. He, u weet, de mens is product van een heel groot deel genetica, dat, mm -hmm. dat weet u. He, daar is uitgebreid onderzoek naar geweest. Er zijn grote discussies, wat is nou, welk deel is aangeleerd? Wat gebeurt er in je eerste drie jaar? He? Valt er nog wat aan je, he, aan je te schaven? Is de rest een vernis? Nou ja, dit is wat voor u zit. <laughs> en dat is het dan. He? ja. Ja, en dat heeft ertoe geleid dat u dus als een pitbull inderdaad in zaken gaat... en echt wil winnen. We hebben uh, nog ook iemand anders gebeld, namelijk collega Kees Corvinus... Oh. U heeft uh, zaken met hem gedaan, onder andere uh, de zaak um, tegen deze Bouters, drugshandel, werd hij van uh, verdacht. Ja, tegen um, hem en een aantal medeverdachten. Dus Precies, ten, u destijds. was een van de advocaten ja. in ja. die zaak. Um, en u heeft natuurlijk nog een aantal andere zaken gedaan waarmee u ook bekendheid heeft gekregen. Onder andere de zaak tegen Guus Kouwenhoven, die uh, onder andere van oorlogsmisdaden in uh, Liberia verdacht werd. Hm. Um, en hij zegt dat dat een hele belangrijke zaak is geweest in uw carrière. Ja, een heel goed uh, voorbeeld is uh, zeg maar door het doorvragen van Ines uh, eruit kwam dat uh, getuigenverklaringen uh, volstrekt onvoldoende zijn gecheckt door het Openbaar Ministerie. Waardoor uiteindelijk in hoger beroep het uh, gerechtshof een uh, vernietigend uh, arrest heeft uh, uitgesproken over de wijze waarop het uh, onderzoek had plaatsgevonden. Uh, en dat uh, gaf het hof ook aan, uh, met name aan de advocaten te danken dat daar uh, laten we zeggen allerlei situaties op tafel kwamen en, en duidelijk werden... Waar, waarin het Openbaar Ministerie volstrekt onvoldoende uh, kritisch uh, de zaak had, uh, had onderzocht. En ja, dat is uh, toch dan uh, haar grote verdienste... dat ze dat allemaal op tafel heeft gekregen... waardoor uiteindelijk haar cliënt werd vrijgesproken. En wat voelt u nu als u dit zo hoort? Ja... Dat is zo. Dat, uh, het is alleen diep droevig dat je dat allemaal moet doen als verdediging. Mm -hmm. Dat het Hof heeft overwogen in feite alsof ik een. Opsporingsonderzoek ben gaan doen. Ik moest het onderzoek doen naar wat er door bepaalde getuigen... die alleen maar geronseld waren en verder niet onderzocht... naar wat ze dan zeiden en wie die mensen eigenlijk waren. Dat men dat hele land eigenlijk links heeft laten liggen in dat onderzoek... dat is op zich toch een diep droevige aangelegenheid. Dat jij dat dan allemaal moet gaan ja. onderzoeken en boven water brengen. En geeft dat dan als... He, u rijdt van die rechtbank, u heeft knetterhard gewerkt weken achtereen, als ik meneer Corvinus mag geloven... Knetter, knetter, knetterhard. Echt met hart en ziel, nogmaals. Ja, te, en tot en met u... dus een land, Liberia, als het ware... geografisch, cultureel, eh, topografisch, om het maar zo te noemen... geheel boven water te brengen. Ja. En dus, weet u, want daar bent u trots op, zo te zien? Toch? Ook trots, dat bo boedend, boos, uh, verongelijkt. Dat, want dat had ik niet allemaal moeten gaan doen. Het had niet zo moeten zijn. Nee, dat maar de politie dan zit u in die auto op en weg naar dan, uh... huis en dan heeft u allemaal dingen gedaan die eigenlijk helemaal niet bij uw taak horen. Maar u heeft het voor elkaar gekregen. Ja, maar het hoort natuurlijk dan wel tot je taak. Als, als dat niet gebeurt. Ja, maar als ik probeer deze... te achterhalen wat ja. u dan voelt. Ik, ik, je voelt niet eigenlijk. Je, je, je doet. Je doet. Ik sta niet stil in een, een soort uh, psychologische introspectie. Nee, maar het is hè, dan toch reflectie. een kiek, of niet? Ja, maar je leeft het. Hè? Je, je bent niet aan het bekijken. Wat, wat voel ik hierbij en wat is dit toch spannend? en wat, uh, wat, wat nou, Tuurlijk, je voelt voortdurend in een soort rollercoaster. Ik heb dat ook bij het Hof destijds gezegd in Den Haag. Dat je voortdurend tussen hoop en wanhoop... Uh, gaat. Ja. Hè, vanwege al die, wat er allemaal gebeurt, wat, jou, uh, wat tot jou komt maar in zo'n Maar kijkt zo u zaak. nooit met een afstand naar uzelf, dat u daar denkt, nou, that, I did it, jeetje. Nee, nee, nee. nee. U nee. bent nee. uw zaak geworden eigenlijk. Ja, je zit daar middenin. Je bent aan het, het doen wat je moet doen. En wie is de Ines Wesky buiten de advocaten? Dat wil u niet weten. Waarom niet? <laughs> die is er ook, maar die leek hier erg op, vrees ik. <laughs> Nou, vertel eens, wat doet hij? Nee, als... Ja, dat, Die doet van alles maar en die denkt van alles... maar dat, daar zal ik niemand deelgenoot van maken. Waarom niet? Dat is een deel wat van mij is en dat hou ik zo. En is dat iets wat u in uw eentje doet of bent u ook iemand met... <laughs> uitge... met... Samen en in vereniging. Ja. Met vrienden, ja. uh, glaasjes wijn, uh, nee, praten nee, nee, over Nee, ik, vriend... drink, ik drink nooit. Helemaal nee? nooit. Nee, nee. U, zit, u zit hier een gruwelijk nuchter persoon. Niet roken, niet drinken, dus... Dat is het. En bent u een, een gelukkig iemand? Ja, maar wie is er voortdurend gelukkig? Nee, dat vraag He? ik niet. Je... Bent u in principe in de kern gelukkig? Ja, ik kan, ik kan gelukkig nog steeds door alles heen, door al die zaken heen... door alles wat je moet incasseren in dit beroep... Uh, kan ik nog steeds uh, ongelooflijk uh, lachen, dingen mooi vinden. Hè, naar buiten kijken, zal ik maar zeggen. De, zeer detailistisch eigenlijk, maar ik ben zeer visueel ingesteld. Vandaar dat je ook, als je het leest, dossiers... dan we, zie ik het eigenlijk, de tekst, ik zie waar het staat. En dus, uh, dat is wel op zich wel handig, maar dat... Vermoeid soms ook. Hè? Dus dat als je grote groepen mensen ziet... of van alles wat er gebeurt... jij ziet precies hoe dat er allemaal uitzag. Maar goed, dat even terzijde. Maar daar kan je ook van genieten. Ja. Gelukkig. En wij gaan nog heel veel van u horen, volgens mij. Hè? Who knows? I think so. Ja. Toch? Ja, jawel. En ik wens u ontzettend veel succes met al die zaken. Want moeilijk moeten ze zijn, volgens mij, voor u. Hè? Om een soort intellectuele uitdaging te zijn. Ja. Hoe beter, hoe meer... Hoe spannender... Nou, hoe bevredigender toch? Hoe bevredigender. Ja. Heel veel succes Dank in de u. rest van uw carrière. En uh, ja, voordat we naar Luc Icking gaan van BNN... gaan we toch nog heel eventjes terug naar Duitsland. Want we willen weten hoe het is afgelopen. Met die mannen, die heren, die daar hoekieën tegen Engeland. Halve minuut geleden ongeveer is het afgelopen. Het is nog heel, heel erg spannend geworden omdat Engeland zes minuten voor het einde van de wedstrijd via Ashley Jackson op 4-3 kwam. Even leek Nederland op 5-3 te komen. Maar de derde umpire, de video umpire, keek naar een strafcorner van Weustoff. Die bal was niet buiten de cirkel gestopt. Dat doelpunt werd niet goedgekeurd. En zo moest Nederland de laatste vier minuten doorkomen. Dat is gelukt. Nederland wint uiteindelijk van Engeland met 4-3 en staat Praktisch in de halve finale van dit Europees kampioenschap. Knappe overwinning op de Europees kampioen. Laten we dat niet vergeten. Twee jaar geleden won Engeland in uh, Amstelveen het Europees kampioenschap. Nederland wint van de Europees kampioen met 4-3. Kijk, goed zo, heren. Dankjewel, uh, Gerard de Groot. Uh, reageren uh, kunt u op de uitzending van vanavond met Ines Weski. of uh, u kunt programma's terugluisteren op onze site tweedingen.nl. En ik zei het al, BNN Today is er nu met Luc Iking vanavond. Luc, wat zijn jouw onderwerpen? Ja, wat heb je in. uitgekozen? Nou, we gaan het hebben over Libië uiteraard. Ja. Ook uh, Dominique Strauss-Kaan, die zaak tegen hem. En uh, Nick en Simon, om het af te wisselen, dachten we. Hadden we het ook nog over kunnen hebben met Ines. Had gekund, inderdaad. Had gekund. Uh, dat allemaal na het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. NOS -journaal. Het volk van Libië laat zien dat het verlangen naar waardigheid en vrijheid... sterker is dan de ijzeren vuist van een dictator. Dat zei de Amerikaanse president Obama vanavond... in een reactie op de opmars van de Libische opstandelingen in de hoofdstad Tripoli. De rebellen lijken de stad voor het grootste deel in handen te hebben. Er kan meteen een eind komen aan het bloedvergieten, zei Obama... als Gaddafi accepteert dat zijn regime voorbij is. Hij moet voor eens en voor altijd zijn macht overdragen. De Nationale Overgangsraad moet nu de rechten van de bevolking respecteren... en een vreedzame overgang mogelijk maken naar democratie voor alle Libiërs, aldus Obama. De Verenigde Staten en hun bondgenoten zullen de Nationale Overgangsraad... daarbij blijven steunen, aldus Obama, vanaf zijn vakantieadres in Martens Windjart. En dat was het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is maandag 22 augustus, iets over half negen. Goedenavond. Het draaide vandaag om Libië. Gaddafi is nog steeds niet gevonden, maar dat duurt niet lang meer... voorspellen de rebellen. Zometeen het laatste nieuws. En na negen uur praat ik uitgebreid met Libië-kenner Gerbert van der A. Want hoe gaat het straks verder met Libië als Gaddafi dan eindelijk gevonden is? Als hij wordt gevonden natuurlijk. En de zaak tegen Dominique Strauss-Kaam wordt misschien afgeblazen... Het Amerikaanse OM en het kamermeisje die komen bij elkaar. En Michiel Vos die houdt ons op de hoogte. Joost Kreugel viert nog steeds vakantie op Kreta in Gersonisos. En ging nog even vlak voordat de zon opkwam naar het ziekenhuis. En daar liggen vrijwel elke avond Nederlandse vakantiegangers... die veel te diep in het glaasje hebben gekeken... en zich in coma hebben gezopen. En dat is best wel heftig om te zien. Het meest besproken nieuws van de dag zometeen in Today's Topic. Simone Wijnands met de update. Met daarin onder andere de hooks van de dag. Nick en Simon van Nick en Simon zouden uit elkaar zijn. Verder uiteraard hoog in de top 5 de mislukte Finse deal. Minister De Jager van Financiën heeft er een brief over geschreven aan de Kamer. En uiteraard het belangrijkste vandaag, de strijd in Libië. Veel Libiërs die in Nederland wonen volgen het nieuws gespannen. Kijk de nieuws wat gebeurt in Libië, wat gebeurt veel mensen dood. Ik heb toch veel mensen dood. Maar André, ik zie goede nieuws over Libië. Ik zie dat Tribuenos Gaddafi is bijna weg. Mm. Ja, dat is goed voor mij. Straks hoor je meer na negen uur. Dankjewel Simone. Dan de sport van Lippens. Ze zijn blij in Spanje, want er gaat een Spanjaard aan de leiding in de ronde van Spanje. Aha. Dat is altijd mooi. Spanjaard Pablo Lastras heeft de derde etappe gewonnen. Hij pakte meteen ook de leiding in het klassement. Hij ontsnapte op de laatste klim kort voor de finish uit een kopgroep van vier. Het eerste deel van het peloton kwam op 1 minuut en 43 seconden binnen. En daarin was Bouke Mollema, de enige Nederlander. Hij staat nu 32e in het klassement. En het rommelt bij FC Utrecht. De club raakte deze zomer een hele reeks spelers kwijt... en kreeg daar wat niet zo heel bekende Zweden voor terug. Bovendien kreeg trainer Erwin Koeman... zaterdag plotseling het Ajax-talent Rodney Snijder in de strot geduwd. Koeman hoorde daar pas van toen de huurovereenkomst al helemaal klaar was. Was. Vandaag was het in Utrecht dus grote lijmdag en dat is volgens voorzitter Jan-Willem van Dop aardig gelukt. Ja, uiteindelijk hebben we een, een goed gesprek met elkaar gehad... waarvan wij al gisteren ook naar buiten hadden gebracht... dat dat zou plaatsvinden. En Wat ik eigenlijk al een beetje het gevoel had... we zijn allemaal volwassen mensen, we kunnen allemaal fouten maken. Dus FC Utrecht heeft in deze naar zijn trainer... Uh, een, een fout gemaakt in, in de communicatie. Ja, en dan moet je op dat moment ook groot genoeg zijn... om je fouten te erkennen en uh, kijken of je met elkaar weer het vertrouwen in elkaar hebt. En dat, uh, dat is er. En uh, dus gaan we weer door. Het ja. is toch geen... Je kunt het niet zeggen van een fout van de communicatie... als je gewoon, weet ik veel, lang vergeet te vertellen... Dat dat je bezig bent met een speler en dat tegenover je trainer ja, daarom nou, zeg maar het is allemaal weer gelukt want ja. de trainer zelf Erwin Koeman dus die heeft de excuses van de clubleiding geaccepteerd bovendien heeft hij en dat is heel belangrijk kunnen zeggen wat hij altijd al wilde zeggen ja maar oké okay, ik uh, uh, we hebben inderdaad een aantal uren gezeten dus dat houdt in dat er over heel veel dingen zijn gesproken en uh, je moet uh, duidelijk en eerlijk communiceren met elkaar, dat is heel belangrijk. Nou, Rodney Snijder zelf heeft zich gemiddeld bij de selectie gemeld van SU Utrecht. En we hebben het net al gehoord, Nederlandse hockeymannen zijn dicht bij de halve finale van het EK in münchen gladbach De ploeg van de bondscoach Paul van won met 5-3 van Engeland. En Billy Bakker was met drie goals de grote man. Straks gaan we natuurlijk verder praten over dat hockey. Dat doen we dan in Langs de Lijn, hè, vanaf 10 uur. Juist. Gio, dankjewel. Dit is Radio 1. BN Today. Vandaag is er de hele dag keihard gevochten in de Libische hoofdstad Tripoli. De strijd lijkt in een eindfase te zijn beland. De rebellen willen morgen de hele stad in handen hebben. Maar de strijd is pas echt een einde als kolonel Gaddafi zich heeft overgegeven. Uh, dat zegt in ieder geval uh, Abdul Yali, de voorzitter van de Nationale Overgangsraad. BNN Today zet even de gebeurtenissen in Tripoli van vandaag voor je op een rijtje. The Gaddafi regime is clearly crumbling. Sooner Gaddafi realizes that he cannot win the battle against his own people, the better. So that the Libyan people can be spared further bloodshed and suffering. All the streets around us are empty. People are scurrying around, um, terrified. And in this particular hospital they feel very, very under pressure and very vulnerable. There are medical staff at the entrance of the hospital with guns trying to secure the hospital. The doctors tell me that they haven't slept for three days because they've had this constant uh, s uh, stream of casualties. So he plays his last game, he, he don't have. And even his big colonel in his army, they lose control. We had to take cover. It is hard to know where sniper fire is coming from. Opposition forces know that this would be their biggest challenge once they enter Tripoli. Die enorme wijk rond die compound van Gaddafi, daar spitsen ze zich nu op toe. Die wordt knallen in de vetten. Zwaardere explosies, soms gewoon geweervuur. Niemand weet precies waar Gaddafi is. Of die in die compound is, dat verhaal gaat hier ook. Our task now is to do all we can to support the will of the Libyan people... ...which is for an effective transition to a free, democratic and inclusive Libya. Het gaat volgens mij allemaal veel sneller dan de meeste mensen hadden verwacht... En... Ik vrees dat er nog van alles uh, kan gebeuren, dat dat dat hij zich niet zonder slag of stoot overgeeft. Hundreds of fighters are continuing to arrive to Tripoli, reinforcements really, to help the opposition not only consolidate their gains, but um, to take over the rest of uh, the territories which are still under the control of the Qaddafi Speculation mounts over the whereabouts of Muammar Gaddafi as another of his sons is captured by Libya's rebels. Dat gebeurde allemaal vandaag. We houden je de hele avond op de hoogte. Dit is Radio 1. BNN Today. President Obama heeft net een toespraak gemaakt gehouden... waarin hij over, de, uh, over Libië praat na Gaddafi. Hij hoopt dat Libië een land wordt... waarin vrijheid en solidariteit centraal staat. En ook benadrukte Obama dat Gaddafi zo goed als verdreven is... zonder dat er ook maar één Amerikaanse soldaat... op de grond is geweest daar in Libië. Obama preest de kracht van de internationale samenwerking. Het Witte Huis heeft ook laten weten dat er geen reden is om aan te nemen... dat Gaddafi niet meer in Tripoli is. Hij zit er dus nog wel, volgens de Amerikanen dan. Het laatste nieuws uit Tripoli is dat er bijna geen stroom meer is. CNN-verslaggever Matthew Chance twitterde een uur geleden dat hij in het donker de kogels om zijn oren hoorde vliegen. Hij zegt er wordt hevig gevochten in de buurt van de Gaddafi compound. Als er meer nieuws is uit Tripoli, dan hoor je dat hier op deze zender.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 We're chasing Jill Two, uh, one, two, three, four Ooh, it's a wicked, wicked world Yeah, ooh, it's a wicked world Always another chapter and apples sure taste good. Oeh, it's a wicked, wicked world. Yeah, eeh, eeh, woe, it's a wicked world. Yeah, eeh, eeh, woe, it's a wicked world. Yeah, eeh, woe, it's a wicked world. Een beetje van ons en een beetje van jullie daar in Amerika. Laura Jansen en Wicked World. Dit is Radio 1. BNN Today. Meestal willen kledingmerken maar wat graag gedragen worden door celebrities. Maar dan moeten het natuurlijk wel de juiste celebrities zijn. De Amerikaanse merk Abercrombie Fitch biedt veel geld aan een Amerikaanse realityster. Maar dan om hun kleding alsjeblieft niet meer te dragen voor de camera. Het gaat hier om Mike Sorrentino, bijnaam The Situation. En hij is uit Jersey Shore. There's no way I'm going to Jersey without my hair gel. This is the situation right here. My zijn zo so ripped up and call it the situation. You can hate on me all you want to, but what can you possibly say to somebody that looks like Rambo pretty much with his shirt off? Yeah, this is it right here. I'm a good-looking, well-groomed Italian who's very, very good with the, uh, ladies. <laughs> nou, stel je even voor eh, een soort jokertje uit O.O. Eh, Gerso. Maal twee, een stukje erger nog. En dan krijg je deze The de Situation. En de bijnaam The Situation komt van zijn sixpack. Die noemt hij namelijk The Situation. Zo'n type is het. En volgens dat bedrijf, Abercrombie Cromwell Fitch... is het schadelijk voor dat merk... wanneer mensen uit die serie hun kleding dragen. Want dat past dan niet bij het ideaal beeld van hun doelgroep. Hans Ubbink is kledingontwerper. En jouw kleding wordt er gedragen door, nou, door, door, door, door de, de, de mooie mensen eigenlijk. Hè? Boven Doris, Matthijs van Nieuwkerk, Batschopbal. Dat zijn allemaal dat soort types, hè? Het zijn leuke mannen. <laughs> leuke mannen, inderdaad. No. Ja. Goedenavond. En ook hier aanwezig merkendeskundige Bas Kist. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, snap jij het een beetje, de actie van Abercrombie en Fitch... om die jongen te betalen zodat ze de kleren niet meer gedragen worden? Nou, ik snap, wel, ik snap wel de actie dat ze willen kijken hoe ze er weer vanaf komen. Als je, hè, als je kleding plots in gedragen wordt door iemand... of op een manier die je niet wilt, dan wil je daar natuurlijk vanaf. En um, ik begrijp ook wel dat ze dan dit nu met geld proberen. Want in juridische zin zie ik ook niet zoveel ruimte. Hè. Je nee. kan, um, je kan, als je je merk op de markt brengt en je verkoopt je kleding... ja, dan is op een bepaald moment, houdt het op... dan heb je niet nog weer de invloed op de gebruiker. Als ik, als ik, een, Mercedes, ook merk, als ik een Mercedes koop... En dan kan de Mercedes-eigenaar uh, uh, mij ook niet verbieden... om 240 uh, te gaan rijden in die Mercedes. Die kan niet zeggen wat, hoe ik mij moet gedragen. Dus ja. je bent als merkhouder ben je gewoon klaar. Dus eigenlijk is het uh, bieden van geld wel een slimme oplossing. Uh, nou ja, uh, ik, weet niet, uh, ik weet niet of het zo slim is. Ik kan me ook voorzetten, als, stel dat deze man zegt... oké, okay, uh, geef mij maar zoveel uh, ton, weet ik het. Dan gaat waarschijnlijk een, een volgende figuur uit die serie... gaat zich ook misdragen, in, ook weer in een En dan moeten ze weer. Dus ik weet niet waar het eindigt... Mm -hmm. um, maar ik, ik, het is wel, kijk, ik denk dat je meer met marketing moet gaan doen... om dit probleem uh, op te lossen. Want het is niet zozeer een juridisch probleem, maar wel een marketingprobleem. Het is, hè? Dit is toch al een marketingding? Ja. ja, tuurlijk. Ja, uh, zeg, is het niet gewoon publiciteit? slechte publiciteit? Abs het is ook publiciteit. Nou, in dit geval is het van... Uh, uh, ze, ze maken van het afkopen van iemand... maken ze marketing. Uh, uh, Eberkommie e en Fitch is voor de grote massa. Voor mijn gevoel staat voor de jongen voor de brede massa. Ja. Alleen... Het is zoiets verkopen aan de grote massa. Werkt niet als je zegt dit is voor de grote massa. Dat werkt alleen als je zegt dit is voor de lucky view of voor de hele leuke of hele aardige of hele mooie mensen. Zodat de grote massa denkt dat ze bij de lucky view horen. Precies. En uh, wat, hè, dus, uh, wat ze nu doen is aan de ene kant zeggen het merk is exclusief, want het past niet bij deze jongen. Hè, waardoor iedereen die zegt van nou ja, ik wil ik graag in lopen, maar ik ben toch echt wel leuker dan dat hij is. Uh, uh, ik, ik, ik heb geen situation in plaats van situation, uh, six-pack. Uh, uh, en aan de andere kant, wat ze natuurlijk ook heel slim doen... is dat ze hierdoor weer publiciteit genereren wereldwijd. Uh, wij praten er nu over, maar wij zijn niet de enige. Uh, dus voor een redelijk laag bedrag heb je wereldwijd heb je, uh, coverage uh, over je merk. Uh, je laat zien hoe gewild het is. Uh, want hij zegt, ja, we gaan iemand betalen om het niet te doen. Dus het, het is voor hun alleen maar een, een hele slimme... Hetzelfde manier waarop ze mensen buiten laten staan bij hun winkels. Het ja, is, ja, ja. Is, de, is dezelfde aanpak. En denk, ik vind ik dat denk slim. Dat je, denk gelijk, ook? Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Want je ziet ook dat ze een persbericht hebben gestuurd. En als je dit serieus zou willen afkopen... ga je natuurlijk niet een persbericht sturen. Dan probeer je het onder de pet te houden. En dan probeer je die man uh, die, die tonnen onder, onder tafel te geven. En die moet zich dan een uh, ander, ander ja. pakje aantrekken. Ja, ja, maar dit is, dit is natuurlijk duidelijk erop gericht. Dus het is denk ik een, een, een hele handige truc. Die, uh, ik weet niet wat ze hem geboden hebben. Maar als hij nou ja zegt, dan moeten ze dat misschien betalen. Maar dan nog hebben ze een gigantische PR. Ja. Dat denk ik, uh, ja. denk en en misschien is het wel zo dat ze vinden dat hij er wel heel goed bij passen en willen ze alleen maar meer de focus leggen op... Kijk eens, een jongen met een goed lijf. He, zo staan ook al die mannen daar in de winkel te verkopen. Die staan met ja. ontbloot bovenlijf. En, uh, maar de... toch, ik kan me... Kijk, met deze jongen... dat is ook een beetje lachen natuurlijk en zo. en Die doet niet zo heel veel kwaad, tenminste, dat hoop ik voor hem. Maar je hebt ook zo'n zo Anders Breivik, die naar uit Noorwegen. Die droeg Lacoste. Uh, je hebt die hooligans in Engeland. Die, droeg, die droegen Burberry en Adidas. Ja. Dan is het toch iets minder goed voor je merk. Ja, of en, en misschien is nog wat het ergste is de Lonsdeel uh, voorbeeld. Hè? Ja. Met name in Nederland door, door rechtsradicalen of neonazies. Ik denk dat je daar als merkhouder dus heel weinig invloed op hebt. Behalve dat je moet proberen met marketing dat weer recht te breien. Maar als die doelgroep, als een, als een groep neonazies jouw merk adopteert, min of meer... ja, daar doe je heel weinig tegen. Volgens mij balen ze er ook enorm van. En ja. hebben ze denk ik ook heel veel omzet erdoor misgelopen... omdat dit plotseling echt een heel naar merk werd. Want wat zou Lonsdeel dan kunnen doen om, om, om dat te voorkomen? Ja, een, een, goede marketing, een goed marketingbureau inhuren. en zorgen dat je op een of andere manier dat, dat gevoel daar weggaat. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus die, die hooligans in Engeland trekken ook die Burberry-pakjes niet uit. Nee, die ja. zeggen: van wij gaan in Burberry op de tribune zitten. Ja, dan ben je als Burberry de sigaar. Dan moet je denk ik voor mij maar eventjes rustig zitten en afwachten. en hopen dat het goed komt. Maar sowieso denk ik dat jij uit moet gaan van je, van je, je positieve kracht. He, dus je moet zorgen dat je datgene wat je maakt in tegen is. En, en op een normale manier mee omgaan. En dat je dus inderdaad positieve uh, uitingen, positieve marketing er tegenover zet. En ik, ik, heb, ik heb even op een, uh, een weblog uh, gekeken. Uh, de Ubbinkman wordt daar uitgelegd. De Ubbinkman is een relaxte, intelligente, integere, down-to-earth man. Creatief, soms zelfs een beetje artistiek. En bovenal is De Ubbinkman erg sexy en heeft gewoon een soort je ne sais quoi overzicht waarvan je maar niet, beter niet kunt uitvogelen wat het nu precies is. Was dat een beetje wat je ook voor ogen had toen je het, <laughs> toen je, je eerste jasje maakte? Nou, het is, het is wel grappig. Ik, ik, uh, het is, ik vind het compliment. ik vind het leuk. Hè. Het, die ironie erin is ook leuk. Um, ik ben wel destijds heel serieus begonnen met iets voor mannen... omdat ik vond dat mannen te seksloos waren. Uh, weinig zelfspot hadden. Um, en, en ook te onverzorgd. En ik, ik vind het leuk als, als, je, als je contact maakt met anderen... En ik denk dat veel mannen het leuk vinden... om contact te maken met anderen, maar vooral ook met vrouwen. En dat doe je als je er leuker uitziet makkelijker... dan als je er minder hmm. goed verzorgd hebt. Maar het is, lijkt mij geen toeval dat mensen als Bovenen Doris... en Matthijs van Nieuwkerk jouw kleren nee, dragen. Het is, net, het is wel voor een bepaald mentaliteitsbeeld uh, uh, mangroep. Uh, en wat nou als... Uh, uh als, uh, als uh, sterretje of jokertje uit Oogers, die hebben een beetje hetzelfde imago als de situation. Ja, die, die willen dat helemaal niet aan. Maar stel ze doen nee, het toch? Het, ja, het, ja, als ze het, het dragen. Ja. Ja, het is kijk, toch vervelend voor je. Heb, we je we hebben maandag. Zeggen, nee, nee, nee. Nee, nee, Je kan er in principe niks tegen doen. Je kan je er ook moeilijk tegen verweren. En um, er is een tijd geweest dat uh, tijdens onze maandagbespreking of tijdens de lunch, hè, werd er werd een spelletje gemaakt van Hans is even op de kast krijgen. Van, nou weet je wie ik nu weer gezien heb in een Hans Wink iets. Ja. Dan kan je daar inderdaad uh, nachten wakker van liggen. Of je kan zeggen, uh, het is zo. En dan lopen gelukkig meer dan voldoende leuke uh, vrouwen en mannen in Hans Ubbink. Ja, en dat ik, is het wel. Ik, en, ik, denk, ik denk ook dat de kans niet zo heel groot is... dat plunderend reltuig in Hans Ubbink pakken. Rondloopt. Ja, ja, dat denk ik ook niet. Ja, of het moet heel slecht gaan in de, in de artistieke um, en muziekwereld. Of ze hebben het net geplunderd, dat kan ja, natuurlijk wel. Ja, maar elk merk is ook... ook uh, uh, en dat is, dat is helemaal geen typisch iets voor, een, voor kledingmerk. Maar elk merk is natuurlijk kwetsbaar voor een incident. Hè? De, de, de Suzuki Swift was gewoon twee, drie jaar geleden... plotseling een rotauto. Want dat was dat ding van karst thee. En zo kan je dus... Maar ik denk dat je daar als merkhouder ook niet te zorgen. Dat is even een dipje en dan gaat hij weer goed. Dus als iemand iets geks doet in een pak van Hans... dan is dat heel even... Dat dat een deukje je eigen gevoel, maar dat waait anders op. Ja, dat denk ik ook. Voorlopig is die situation niet meer te zien in Abercrombie Fitch... want daar krijgt er waarschijnlijk al heel veel geld voor. Dank, Hans Rubink en baskist, Graag gedaan. We houden hier op de hoogte van de situatie in Libië. en NOS-collega Gert Kluk, goedenavond. Goedenavond. Ja, De Amerikaanse president Obama heeft zojuist gereageerd... op de situatie in Libië. Vanaf zijn vakantieadres in Martus Vindyard... riep hij kolonel Gaddafi op om op te geven...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 Shows that the pursuit of human dignity is veel strong than any dictator is Volgens de Amerikaanse president is het nu aan de Nationale Overgangsraad om leiderschap te tonen. Het leiderschap dat nodig is om het land door op een vreedzame manier door de transitie te loodsen. Als we van deze pivotale phase, the opposition should continue to take important steps to bring about a transition that is peaceful, inclusive en just. As the leadership of the TNC has made clear, the rights of all Libyans must be respected. True justice will not come from reprisals and violence. It will come from reconciliation and a Libya that allows its citizens to determine their own destiny. Ja, Obama zegt dat de Nationale Overgangsraad de Libiërs moet toestaan om in de overgangsperiode zelf mee te beslissen over hun toekomst. Obama zegt dat de Amerikaanse regering in nauw contact zal blijven staan met de Nationale Overgangsraad in Libië. En ook de Duitse bondskanselier Merkel heeft de verklaring afgegeven. Merkel zei dat de wereld de Libische bevolking moet helpen om een stabiel land op te bouwen als Gaddafi weg is. En dat zijn geld daarvoor moet worden gebruikt. Vandaag zijn we getuigen van het naderende eind van de tijdperk Gaddafi, al dus bondskanselier Merkel. De Duitsland deed niet meer aan de luchtaanvallen van de NAVO boven Libië maar heeft wel de Nationale Overgangsraad erkend... als de enige wettige regering van Libië. En dat was het. Gert Kluk, dankjewel. dank je De huizenprijzen zijn verder gedaald. Is dit nou echt het goede moment om een huis te kopen? Dat is de vraag die we straks beantwoorden in de rubriek... Hashtag durf te vragen, nog voor 9 uur is dat. En Nick en Simon doen aan partnerruil met Agda en de Munnik. Maar wat was nou nog meer een bijzondere partnerruil in de muziekwereld? We gaan terug naar 1790, rond 10 over 9. Maar nu eerst de vakantiedag van Joris Kreugel. Het is heel vroeg in de ochtend. En ik sta hier buiten in zoals voor het uh, ziekenhuis. En uh, er zit een Nederlandse jongen voor de deur. Even bij te komen, want hij wacht op een vriend die hier boven op een kamertje ligt. omdat hij te veel gezopen heeft. Het is uh, tien voor half vijf in de ochtend. Cretan Medicare Medical Center. Robin. Je zit hier buiten op het bankje te wachten. Nee, nee, twee handen Filma mij zijn boven. Ik moest, uh, ik moest gewoon even, even buiten zijn, even, even, even luchthappen. Want uh, ik wou het eigenlijk niet meer aanzien allemaal, hoe hij erbij lag. Echt? Ja, hij lag er wel uh, bedroefend bij, ja. Volgens mij heb je behoorlijk de schrik te pakken. Nee, nou, ik, uh, ik schrok er wel van, want uh, we zaten gewoon lekker aan het dansen. Lekker drankjes gedronken. Toen liep ik even uh, ja, op de hoek bij het Hof van Holland, in uh, Kreetij en was. Dan ja, zag ik opeens op de grond liggen, een knock-out op zijn schouder groen kotsend uh, over te geven. Nou, er komt iemand aanlopen, is dat een vriend van je? Dat is een uh, vriend van mij, ja, daar, daarmee ben ik, ja. Hoi, hey, hallo. Hey, hoe gaat het? Ah, het gaat niet uh, best, maar, maar hij uh, is niet meer uh, bij kennis. Uh, afwachten, ja, het gaat er uiteindelijk wel goed komen, maar flesje drank uh, was nog teveel. Ah, joh, nou, het kijken en ik niet zien hoe het eraan toe is. Mag ik even met je meelopen? Nou, dan ga ik het laten zien. Uh, ja. Het is altijd minder leuk. Maar... Ja. Ja. Hier, lessen, hier Hallo, heren. Hallo. Zo komen hier in de, in de camera er liggen twee jongens echt volledig knock-out. Met een infusie aan hun arm. De een heeft uh, volgens mij net overgegeven. Het is helemaal zwart op zijn kussen. Dat is een vriend van hem. Ja, ik ken hem niet, maar hij ziet er ook niet zo best uit. En dit is onze uh, kameraad.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 Het lijkt wel alsof ze dood zijn allebei, met een infuus aan hun arm. En, uh... Hij was groen en bij hem is het zwart. Yes. Come on, you can go to your room now. To have some rest. Ah, toch fijn dat hij uh, praat, hè? Nee, dat is niet zo. So push, push your give me your, finger, your other finger. Zo, so, Laurens. Uh, gaat het? Ja, ja, ja. Je was heel ver weg net, hoor. Anderhalf uur geleden. Ongelooflijk. No, hè? No, ja, ja. He? Gaat het goed, gaat het goed. Klaar, ik sta ben je geschrokken? Tuurlijk, tuurlijk. Even geleerd. Ja. goed. Mag je opstaan of niet? Ja, Volgens mij wel, maar ik weet het zeker zeker. Ja. Wow. Het is half zeven de ochtend. buiten. wanneer ging het licht uit bij hem eigenlijk? Uurtjes, twee, drie. We staan, de fuck dood neer man. Ja, er ligt er nog eentje, maar die is nog steeds... Uh, jij moet nog even wachten denk ik hè? Ja, dat ziet er wel naar uit. Er zit nog niet heel veel uh, beweging in. Nee. Ja. Ah. Maar, zoals, zoals hij nu ligt, zo lag jij ook. Alleen heb jij niet in je boek gezeten. Ja, hij is nou, uh, dat heb ik gelukkig uh, jullie bespaard. Kan je weer een beetje lopen? Nou, denk ik niet. <laughs> Als ik ga lopen, dan val ik zo om. je water? Ja. En dat was mijn vakantie in Gasonisch als een leuke afsluiter. En ik wilde eigenlijk nog even wat vragen hier aan het personeel. Maar helaas wilde me niet te woord staan. Dat mocht niet. Maar die man achter de receptie zei dat hier echt elke nacht Nederlanders worden binnengebracht. En dat is natuurlijk best wel erg. En er wordt niet te veel En wat ik ook begrepen heb, is dat heel veel illegale alcohol hier verkocht wordt. En dat schijnt echt hele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 En daarna is Joost Creugel vertrokken met vrouw en kind naar Lorette Mar. Uh, heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. En wij kiezen iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. Hashtag durf te vragen. Ed Marlou VDW vraagt zich af. De huizenprijzen zijn weer gedaald. Is het dan nu een goede tijd om een huis te kopen als starter? Hashtag durf te vragen. <treeks> Vereniging Eigen Huis, Manon van Essen, is het verstandig om nu een huis te kopen? Het hangt een beetje van af. Uh, je kunt pas achteraf alleen bepalen of je een goede aankoop hebt gedaan. De prijzen zijn gedaald in de meeste segmenten. Het is een kopersmarkt, dus dat betekent dat je relatief veel keus hebt... en ook wat meer tijd om uh, uit dingen uit te zoeken over dat huis. De rente is natuurlijk nog steeds relatief laag, ook een positief punt. Ja, en als laatste... Een belangrijke positieve nieuws is dat de overdragsbelasting tijdelijk verminderd is naar 2%. En dat scheelt op een huis van zeg een 2 ton toch al gauw 8000 euro. Dat lijken allemaal positieve signalen, um, maar je koopt een huis voor een langere tijd. Je moet altijd rekening houden met tenminste 5 tot 8 jaar om uh, de kosten die je maakt toch weer terug te verdienen... Dus dat betekent dat je ook heel zeker moet zijn van het huis. Past dat zo lang bij je? En ja, uh, vervelend, maar wel reëel. Je moet ook zeker zijn van de relatie waarmee je dat huis samenkoopt. En pas als die dingen allemaal bij elkaar uh, vallen... Ja, dan kun je zeggen dat je een goede koop hebt gedaan. Hashtag durf te vragen. Ken je Kate Winslet uit de tenning? Dat is deze dame. I'll never let go. I promise. En toen liet ze toch los en toen ging Leonardo DiCaprio naar de, naar de bodem van de zee. Actrice Kate Winslet is zelf ook aan de dood ontsnapt. In het echt dan. Ze verbleef namelijk met haar twee kinderen in een huis op de Caribbean. En toen brak er een brand uit omdat er een storm overheen kwam. En niet alleen wist Winslet zichzelf en haar kinderen in veiligheid te brengen, maar ze heeft ook een 90-jarige vrouw over haar schouders uit de vlammen gedragen. De heldin. Nou, dat nieuws wilden we niet onthouden. Zometeen meer BNSWD. We praten met libië kennen Gerbert van der A. En we gaan natuurlijk praten over Libië en wat er gaat gebeuren... zodra Gaddafi is gepakt. Of wat er gaat gebeuren als Gaddafi nooit wordt gepakt. Dat kan natuurlijk ook. En je hoort ook het verhaal over de allereerste partnerruil. Dat allemaal zometeen na het nieuws met Gert Kluk.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 Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar standpunt.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.